Daarna is nooit meer iets van haar vernomen. De politie heeft haar pleegmoeder en haar zoon nu opgepakt. Het terrein rond de boerderij in Koekangen is afgezet voor onderzoek. Het onderzoek naar de verdwijning van Willeke Doswet werd vorig jaar heropend. Bij het toestel van Air Maroc, dat gisteravond een noodlanding op Schiphol maakte... waren vogels in een van de motoren gevlogen. Eerder was het al gemeld door de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij. Het KLPD heeft dat nu bevestigd. Het toestel kwam gisteren kort na het opstijgen vanaf Schiphol in problemen en maakte na een rondje boven Haarlem een noodlanding. De burgemeester van Haarlem wil een onderzoek naar de route die is gevolgd. De fabrikant van iPhones in China verdubbelt de lonen... na een serie zelfmoorden onder werknemers. Het bedrijf Foxconn, dat producten maakt voor onder meer Apple en Hewlett-Packard... pleegde alleen al dit jaar tien medewerkers zelfmoord. Vorig jaar al volgde Foxconn de lonen met 30 procent. Daardoor worden de lonen bij het Chinese bedrijf saldo verdubbeld. Vijf Nederlandse wetenschappers krijgen een miljoenenprijs, de Spinoza-premie. Onder andere astronoom Franks krijgt de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijs. Hij ontdekte dat het heelal zeer oude sterrenstelsels bevat... die veel zwaarder en kleiner zijn dan de melkweg. Verder zijn er Spinoza-premies voor hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Ineke Sluiter... chemicus Piet Gos en psycholoog Naomi Ellemers internetoplichting wordt sneller aangepakt. Vanaf de zomer stelt de politie automatisch een onderzoek in als er drie aangiftes binnenkomen over dezelfde advertentie op bijvoorbeeld speurders.nl of Marktplaats. Als gedupeerden een link naar de politie sturen, wordt onder meer het IP-adres van de oplichter opgevraagd om zijn identiteit te achterhalen. Het weer.